Middernacht, het is woensdag 25 mei, Renate Evers met het NOS Journaal. Het luchtruim boven het noorden van Duitsland wordt de komende ochtend gesloten vanwege de aswolk van een IJslandse vulkaan. De Duitse luchtverkeersleiding heeft besloten dat in elk geval niet mag worden gevlogen van en naar de vliegvelden van Bremen en Hamburg. In de loop van de dag zou zo'n vliegverbod ook kunnen worden afgekondigd voor de luchthaven van Berlijn. De KLM heeft inmiddels elf vluchten naar Duitsland geannuleerd. De aswolk trekt in de loop van de nacht ook Nederland binnen en er is nog niet besloten of ook hier een vliegverbod wordt ingesteld. De Soedanese president Bashir claimt de olierijke regio Abiy. Het noordelijke leger bezette het gebied afgelopen weekend. Het is een twistpunt tussen Soedan en Zuid-Soedan... dat in juli onafhankelijk wordt. Volgens Bashir zullen zijn militairen zich niet terugtrekken uit Abiy. De afgelopen weken liep de spanning in het gebied op... en sloegen tienduizenden mensen op de vlucht. In 2005 kwam een eind aan de burgeroorlog in het land. En een van de afspraken was dat er een referendum... zou worden gehouden in Abiy. Burgers zouden mogen kiezen... Te tussen het noorden en het zuiden, maar het referendum is nooit gehouden. ABN AMRO en de Rabobank zijn voor 45 miljoen euro opgelicht door internetcriminelen. Die hadden een gat in het online beleggingssysteem ontdekt, meldt het tv-programma Nieuwsuur. 19 verdachten zijn opgepakt. Van de 45 miljoen is ongeveer 44 miljoen teruggehaald. En ABN AMRO en de Rabobank benadrukken dat het gat in de internetbeveiliging inmiddels is gedicht. President Obama en zijn vrouw zitten vanavond in Londen aan bij een staatsbanket dat hun wordt aangeboden door koningin Elisabeth. Eerder vandaag spraken ze ook met de net getrouwde prins William en Kate. En samen met premier Cameron speelde Obama een potje tafeltennis met leerlingen van een school voor arme kinderen. Het weer vannacht vrij helder en de temperatuur daalt tot een graad of zes. Overdag zonnig met in de middag een paar stapelwolken. Het wordt 18 graden aan de kust en 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is radio 1 en CRV Casa Luna Frank Dumas. In de bureau kwam ik een stuk papier tegen met een tekst erop: If everything seems under control, you're not going fast enough. Als het eruit ziet dat je alles onder controle hebt, dan ga je waarschijnlijk niet hard genoeg. Collega's van Cappuccino hadden dat ooit voor me geprint... omdat ik het zo'n mooi motto vind. De grap is, het is een uitspraak van een autocoureur... Eh, en waarschijnlijk ook heel erg van toepassing op mijn gast, Hans Hugenholz. President-commissaris van Spijker, gentleman racer... zoon van een ontwerper van racecircuits. van het beroemde Suzaka in Japan. Hans Hugenholz, nacht, welkom. Leuk hier te zijn. Dat had uw motto kunnen zijn? Uh, absoluut, absoluut. Snelheid, uh, dat is waar het om gaat. Maar snelheid in letterlijke zin en snelheid in overdrachtelijke zin? Snel, snelheid in, in het racen. Uh, in het normale leven is snelheid niet altijd alles. Er moet ook kwaliteit in zitten. Maar ik ben natuurlijk een autocoureur. Uh, ik race al 40 jaar. En dan is snelheid toch wel een onderdeel van je leven. Als u zo gek op racen bent... dan betekent dat ook dat in uw normale leven... u zegt af en toe zijn er momenten dat je even gas terug moet geven. Uh, maar, maar verder, dat, dat, dat idee van pas erg zijn, pas een beslissing nemen... Dat zit in uw systeem? Dat zit zeker in mijn systeem. Maar dat zit in het systeem van elke goede zakenman. Uh, uh, snel, moet, snel beslissen en beslissingen nemen. Uh, in zaken doen is het nemen van beslissingen het allerbelangrijkste. Ze kunnen fout zijn, ze kunnen goed zijn, maar je moet ze wel nemen. U zit ook al een mensenleven in het onroerend goed. Ja, klopt. Uh, dat lijkt me af en toe heel complex. Maar is er dan altijd een moment dat u ergens bent... iets hoort, iets verteld wordt, iets medegedeeld wordt... en dat u eigenlijk in de eerste twee zinnen al weet ja of nee... Uh, ja, maar dat, dat ook dat weer speelt eigenlijk voor elke zakenman. Je pakt dingen op en je, je eerste indrukken zijn heel belangrijk. Maar vastgoed is inderdaad een, een, een vakgebied waar je enorm alert moet zijn... op je hoede moet zijn, uh, goed moet luisteren, om je heen moet kijken. Uh, het gaat erom wat je, je perceptie. Je vindt dingen en je moet het vinden voordat iemand anders het vindt. Korte schakeltijd betekent intuïtie. Je moet kunnen ja, vertrouwen op je intuïtie. Absoluut. Absoluut, als coureur en als zakenman. Ja, bij, voor beide geldt dat. Intuïtie, uh, ik zeg altijd... het is heel jammer als je een zaak mist. Maar het is, is jammer als je een goede zaak mist. Maar het is heel erg als je een slechte zaak hebt. If everything is, uh, seems under control, you're not going fast enough. Uh, ik zei net al, u bent president-commissaris van Spijker. Uh, is bij Spijker alles onder control nu? Ik moet zeggen, we hebben de afgelopen weken... Hebben we natuurlijk een hele moeilijke periode doorgemaakt... Dus heel hard gewerkt aan de herfinanciering. Uh, dat is nu in goede handen. We hebben met uh, de grootste dealerorganisatie ter wereld, Pangda... hebben we een aantal overeenkomsten gesloten. <tosses> in eerste instantie betreft het het, uh, het verkopen van Saaps... die we in Zweden gaan maken aan de dealerorganisatie van Pangda voor China. Die ze nu al vast betalen? Daar waar ze nu al een stuk van betaald hebben. Dat is al gebeurd. En vervolgens uh, gaan ze deelnemen in, in Saap. En daarna komt er een joint venture voor het produceren van Saab's, maar die worden niet door Pangda geproduceerd. Dan gaan we samen in onze joint venture een producent verzoeken in China. Pangda zou voor 24% gaan deelnemen, uh, is de bedoeling in, in Saab. Gaat om 65 miljoen euro, als ik het goed zeg. Het um, bericht is nu dat uh, van, van een Chinees persbureau dat die deal uh, niet doorgaat... omdat een van de drie partijen die zijn handtekening moet zetten, een staatspartij, nee zegt. Nou, hetzelfde bericht is een dag of vier geleden ook een keer in de lucht gestuurd door... Uh, de onbekende bronnen. Uh, we zijn Pangda is mee bezig. We hebben geen enkele reden om aan te nemen... dat die toestemming dan niet zou komen. feit is wel dat de Chinese overheid niet staat te springen... bij dit soort uh, uh, Nou, Ik denk portico's. dat de Chinese overheid er wel om staat te springen. Want uh, uiteindelijk is de bedoeling dat we met Pangda in de joint venture auto's gaan produceren in China. En, en China is natuurlijk enorm geporteerd... van het niet importeren van auto's... maar het bouwen van auto's in eigen land. En dat is wat we gaan doen. Ja, precies. Maar dat zegt u terecht. De Chinese overheid wil graag dat er in eigen land geproduceerd wordt. Liefst volledig Chinees uh, en hoogstens met een technologische inbreng van het buitenland. Absoluut. Dus een, een, een deelneming in een nog steeds een fabriek in Zweden. Dat, daar zit de Chinese overheid. Uh, nee, niet maar te als, als, als die deelname er niet is, krijgen ze technologie niet. Dus het is, een, het is een samenwerking waardoor ze met een deelname toegang krijgen tot onze support, en onze technologie. En dat komt ze ten goede. Uh, de eerste auto's die ze nu gekocht hebben, dat is gewoon wat Pangda met allerlei fabrikanten doet. Gewoon auto's kopen. Daar hebben ze van niemand toestemming voor nodig. Gewoon auto's bestellen nee, en laten komen. Precies, maar die deelname <tus> is natuurlijk een ander verhaal. Deelname is onderdeel van het totale verhaal waar ook de joint venture in zit. U zegt, geen twijfel, we hebben een afspraak met Pangda en dat gaat gewoon door. Dat gaat absoluut door. We hebben u hier gevraagd om over uh, Saab te vertellen... maar vooral over, te vertellen over uh, het racen. Want uh, dit weekend is Monaco. Um, dat is de aanleiding waarom uh, u hier ook bent. De concrete aanleiding waarom u nu hier bent, althans, laat ik het zo zeggen. Um, wat, wat, wat, wat betekent zo'n weekend? Is dat, is dat voor u speciaal, zo'n weekend waarin het weer begint, zou ik maar zeggen? Nou, uh, ik vind elke Prix interessant om te zien. Uh, zeker dit jaar hebben we natuurlijk enorm spannende Campri's. Ik ben heel vaak in Monaco bij de Grand Prix geweest... want dat is toch weer iets anders. Het is geen normaal circuit. Het is gewoon door de, door de stad heen daar... met de stoepranden en heel veel vangrails. Uh, heel veel mensen, heel veel glamour. Het is gewoon iets aparts in de Formule 1-wereld. Het is ook apart door de, door de setting, zegt hij. maar ook... het is de Grand Prix, mag je dat zeggen? Nee, het is, uh, het is in de autosport is het een van de drie grote evenementen. Je hebt drie wereldwijd grote evenementen. Dat is de Grand Prix van Monaco... Dat is de 500 mijl van Indianapolis, die ook deze dagen plaatsvindt, en de 24 uur van Le Mans. Dat, dat, dat, zijn de, dat zijn de absolute toppers in de auto, in de autosport. Le Mans heeft hij hoeveel keer gereden? Zeven keer. Zeven keer. <laughs> um, de, de, de, als Monaco begint, betekent dat voor u dat u ook geground bent dat weekend? Of? Nou, toevallig dit jaar niet. Uh, want uh, ik rij dit weekend op Spa. Rij ik een twee-uursreis. Uh, ik rij met David Hart, een goed maatje van me... waar ik al jaren mee samen race. We race met een hele mooie AC Cobra uit 1964. En we Help rijden... me even, een AC Cobra, wat is dat? Dat is een, een sportwagen door Carl Shelby in Amerika gebouwd... met een hele grote motor erin, 450 pk. En dan rijden we zaterdagavond een twee uurse race... op het Grand Prix circuit in Spa met een autootje of 70 samen... En wij zijn daar om die race te winnen. Maar dat, dat is een classic car? echt classic car, ja. maar, maar bijzonder helemaal opgeknapt neem ik aan? Ja, dat, is eigenlijk een, uh, dat zijn auto's die totaal nieuw worden opgebouwd. Ze zijn veel sneller dan in, in, in die jaren. Uh, dus we zijn vele seconden sneller. Uh, het is wel allemaal de techniek uit die tijd. Maar de materialen zijn natuurlijk beter. En wij vinden dat we ook veel beter rijden dan de jongens in die jaren. Maar, maar, maar, maar zitten jullie dan niet toch met het zweet in je handen achter het stuur? Want als je zo'n ding de vangrail inpakt, dan heb je toch wel een groot probleem. Nou, ik heb, denk ik, in de afgelopen 40 jaar uh, 6 of 700 races gereden. Ik ben de vangrail, heb ik geloof ik, mijn hele leven twee keer geraakt. Statistisch gezien duurt dat nog wel 200 races voordat ik weer aan de beurt ben. En dan zal dit weer niet gebeuren. Maar zo, maar, ja, goed, maar het is, is ook ook. is heel, als je al aan het fietsen bent en de stoeprand is heel dichtbij, dan word je er naartoe gezogen. Ga je, of val je plat, zou ik maar zeggen? Ik bedoel, het kan me voorstellen, de angst nee, nee, dat met zo'n bijzonder nee, auto nee, nee, aan de nee, beurt nee, ook nee, een nee, rol speelt. Nee, nee, dat speelt helemaal geen rol. Nee. Uh, als je zoveel gereden hebt. En dan rij je zoveel op ervaringen, op routine. dat uh, Ik kan echt nog steeds, uh, net als in de 70 jaar... toen ik fabrieksrij was voor Ford en Mitsubishi... ik kan nog steeds aan de grens rijden. Ik kan nog steeds op uh, 2 mm van een andere auto afrijden. En ik weet precies wat er gebeurt. Nee, die angst is er niet. En ik rij ook vaak met auto's van andere mensen. Soms hele dure auto's. Maar je, het is gewoon een auto. En ja, maar, je, je voelt gewoon waar de grens ligt. Ja, maar u zegt, dat is interessant. Het is, het is maar een auto. Moet je op een bepaald manier een soort van... Ja, hekel is misschien een groot woord hebben... maar het nonchalance hebben naar nou, dat ding. Ik... Nee, zeker niet. Je moet precies weten hoe de auto is. Je moet de auto kennen. Je moet weten wat de banden doen. Je moet weten waar de limiet van de auto is, van de remmen. Je eigen limiet kennen. Als je dat weet, maakt het niet uit of je met een goedkope of een dure auto rijdt. Nee, maar je moet hem wel durven pesten. Je moet wel tot ja, grens durven gaan en voorbij toch... het gaatje durven gaan, toch? Nee, niet er voorbij. 9,9 procent is genoeg. En als je dat consistent doet... Uh, dan gaat het heel goed. Vergeet niet, als je zoveel ervaring hebt, dan rij je op een hele relaxte manier. Jonge mensen die racen, die racen vaak heel gestrest. Want die zijn echt bezig elke ronde die beste tijd eruit te persen. En dan pakken ze de curve soms verkeerd, ze blokkeren een keer een wiel, ze gaan een keer half eraf. Dat gebeurt bij mij niet. Ik kan echt tien, uh, vijftien ronden uh, op een groot stukje binnen een seconde rijden. Gewoon ritme. Ritme leer je met ervaring en met heel veel racen. Maar, maar oké, okay, wacht even. Ik, ik, ik ga u uitdagen, want ik, ik heb... Mijn iPad meegenomen. Even kijken hoor. En daar zit een... Uh, het is maar een spelletje. Maar ik denk wel dat, dat u daar een beetje kan uitleggen wat u bedoelt. Want als je nou zo'n zo zo race... Even kijken hoor. Zo'n race even opstart. Even een beetje, een beetje geluid erbij. En even kijken. Het, het is eigenlijk heel simpel. Uh, uh, je moet het ding vastpakken. Uh, rechts is het gaspedaal en links de rem. En sturen doet u door, uh, door opzij te houden. Het gas... nou, we gaan Dit proberen. is gas, het de. We zijn op het circuit van Monaco. Ja. Met een minietje. Dat is natuurlijk niet de auto waar je normaal op een nakel mee rijdt. En dan rijden we nu op het en bij de start en finish En dan krijgen we de re snelle rechterbocht... die naar boven gaat, de helling op, richting het casino. Het ding accelereert niet. Het is een slecht minietje. Een, slecht een minietje? klein motortje. Ah. Mijn minietje is beter. Maar ah. mijn minietje is uit uh, 69. Dus dat was een echte. Ah, ja. En dan gaan we hier bij de winkel van Hermes gaan we naar links. Dat zal mijn vrouw leuk vinden, want die kent ze goed. En dan gaan we hier... Bij Hotel de Paris gaan we langs het casino. Ja, de beelden zijn iets anders dan wat het in het echt is. Oh, het, is een, het is een beetje nep. Ja, het is een beetje nep. Het is niet echt. Maar, vertel even iets over de manier waarop u de bochten inknalt. Daar dat, dat heb ik misschien in mijn auto ook nog een keertje lol van. Oh, dat, dat gaat ja, niet, ja, het gaat niet goed. heel. Vangheel, vangheel, ja, vangheel, vangheel, Hier, hier, ja, ik zag hier zijn normaal vangrails, maar hier zie ik plots een gras. Oh. En in Monaco is heel weinig gras. Dit is de ja. bocht bij het Leus Hotel. Dat is een herpin. En dan zie je plots een muur hier. Nou, die mu ja, ja. Ja. Nou, het lijkt er een beetje op. Maar uh, en dan gaan we hier naar beneden. Dan gaan we hier naar maar Dat kan, kan. een nieuw minietje, maar een oud minietje kan ook ja. niet. Dan gaan we hier de tunnel in. En de tunnel is uh, hier helemaal open. In de werkelijkheid is hij donker. Maar wat, wat voor manier uh, uh, snijdt een echte bocht aan? Uh, de, de, de, zeg maar de bocht zo ruim mogelijk maken. Dat betekent... Uh, uh, een rechterbocht begin je helemaal links. Dan ga je naar het midden toe. Naar binnen. En dan ga je... Uh, hier is de chicanes weg. Nee, dit is geen echt Monaco. Nou, um, we stoppen. Je gaat, je gaat als, op, als nep is het op. Je probeert zoveel mogelijk snelheid te houden, daar gaat het om. Zoveel mogelijk snelheid? Dat betekent je begint uh, aan de buitenkant, dan ga je naar binnen... en dan ga je weer naar de buitenkant. Dus zoveel mogelijk snelheid houden en zo vroeg mogelijk op het gas kunnen gaan. Want het gaat erom dat de tijd die je aflegt tussen het begin van de bocht... en het eind van de bocht zo kort mogelijk is en dat je zoveel mogelijk snelheid opbouwt voor het volgende rechterstuk. Maar betekent dat dat de snelheid in de bocht eigenlijk niet zo relevant is... maar nee. vooral hoe snel je eruit komt? Het allerbelangrijkste is hoe snel je eruit komt. Want de snelheid die je opbouwt in het accelereren uit de bocht... die draag je de he het hele rechte en daarna draag je die door. Als je vijf kilometer te langzaam eruit uitkomt... heb je over het hele stuk daarna vijf kilometer te weinig... en dan verlies je veel tijd. U heeft wel eens in de Formule 1-wagen gezeten, neem ik aan. Ja. Hoe zit dat? Krap. Heel krap, krap. ja. Ik ben 1,92 meter... Ik weeg 92 kilo, in die tijd woog ik misschien 82 kilo. Maar uh, ik had ooit een Ferrari 312 uh, van Nicky Lauda. Uh, daar heb ik een aantal keren mee gereden. Uh, ik had die auto gekocht en uh, ja ik pas er niet in. Dus uh, wat hebben we gedaan? We hebben twee plankjes genomen. Dat was een aluminium kuip, aluminium monokok, waar de benzinetanks aan de buitenkant zitten. Twee plankjes genomen en krik ertussen gezet. En het, de tanks een beetje bol gezet, dat ik ertussen paste. Een beetje uitgeboven. Dus ja, tegenwoordig was. zou dat totale heilig schennis zijn. Maar 20 jaar geleden, of 20 jaar geleden, toen ik die auto had... ja, deden we dat gewoon. Uiteindelijk ging het erom, ik wilde rijden met het ding. En dat lukte. En hoe rijdt zo'n ding? Uh, is geweldig. Ja? Is geweldig. Uh, niet zozeer het vermogen, want ik heb het autoschermen... met veel meer vermogen, inmiddels dan de Formule 1 die tijd. Want ze hadden 480 pk... En ik heb inmiddels met auto's gereden met 600 pk meer. Nou, U zegt 480 pk of het een boodschappenwagen is... maar daar dat trek je een olie mee in tijden, Ja, maar toch? De 480 pk zijn een heleboel gewone straatauto's... die hebben 480 pk. Dus dat is niet zo heel spannend meer. Het spannende is dat je 480 pk hebt... met een auto die weegt 570 kilo. En het allerbelangrijkste is de, de, de deceleratie. Als je gas loslaat met zo'n auto... dan is het alsof je vol op de rem gaat... en dan ben je nog niet begonnen met remmen. En als je dan nou gaat remmen... Dat is de deceleratie en de snelheid waarmee je afremt. Nou, dat is onvoorstelbaar. En dan praat ik over een auto uit de eind 70er jaren. Laat als staan je, wat het nu is. Als je ziet wat het nu is en de g-krachten die de rijders hebben... en de snelheid waarmee ze, mo ze moeten reageren... bochten in, bochten uitschakelen... Ja, dan moet je bijna boven het menselijk zijn... om te rijden als een Vettel of een Hamilton of een Button. Maar wat doet dat met je lijf? Zo nou, en je moet, je moet heel veel training hebben. Vooral je, je, je nekspieren moeten enorm sterk zijn. Want je hebt een helm op die weegt, 12-1300 gram. Uh, en die wil natuurlijk naar de buitenkant toe. Ja. Dus je moet heel veel trainen. Dat deed ik in, in de tijd dat ik veel moderne auto's reest. Ook al uh, je schouders, je nekspieren. Dat is het allerbelangrijkste. Maar hoe train je dat? Hoe train je je nekspieren? Uh, met, met gewichten. Met je kop tegen gewichten aanduwen. Uh, met je arm met veel gewichten werken. Opdrukken, dat soort dingen. Uh, er zijn speciale trainingsprogramma's voor. Alleen maar bedoeld om die nekspieren, die schouderspieren. Uh... Nekspieren, schouderspieren, om die zo sterk mogelijk te maken. Dat je, dat je hoofd met die g-krachten die erop komen. niet gewoon opzij duikt. Want uiteindelijk is je balans in de auto. wordt mede bepaald hoe je kijkt. Hoe je ogen staan ten opzichte van de baan die je, die je voor je hebt liggen. Maar wat zie je van die baan? Want ze zit ook nog heel laag, toch? Nee. nee, je ziet genoeg. Je ziet genoeg. Dat is het probleem niet. Het, het, het, het allermoeilijkste in Formule 1 is. zeker op een Skiërs Monaco. waar de staan toch heel hoog zijn. Is het. Alem, ja, in de honderdste van de seconde de auto op de goede plek zetten. De auto moet elke keer, elke ronde op de goede plek staan. Om in te sturen, om te remmen. Daar win je mee of daar verlies je mee. En, en dat is nogmaals... Op een circuit Monaco kan je geen honderdste van de seconde... je aandacht laten verslappen. En wat de goede plek is... Dat laten we niet volgemeniseren. Dat, dat... Nou, dat is per auto verschillend, per rijder verschillend. hangt van je af. Nee, af. Het, het gaat op, de om de formatie, toch? Dus gaat er nee, de, nee, de, de het gaat om de, de, de plek in het veld. Nee, niet de plek op het veld. De plek waar je op het circuit bent op dat moment. Waar je remt, waar je instuurt, welke hobbel. Je moet alle regeltjes op het circuit kennen. Op Monaco is een bekende plek die je ook ziet op televisie heel goed. Als ze vanaf het casino naar beneden rijden... richting het voormalige Leushotel... er zit een bobbel in de weg en die is allemaal omheen sturen. Nou, Want wat gebeurt als ze het overheen gaan? Ja, dan, dan komt hij gewoon los. Dan wordt het ja, en dan heb je ook dan kan je niet blijven accelereren. Want als je wil niet aan de grond zijn, kan je niet accelereren. De verdwenen toch wel eens eentje de jachthaven in ook. Uh, dat is in de 50 jaar gebeurd, ja. Als ja. en nog een paar andere, ja, die doken dat gebeurde toen. Want, dat de, de veiligheid was natuurlijk heel anders. Ja, van waar is mijn mast gebleven? Oh, dat was een auto. Ja, ja. maar dan hadden ze bootjes met duikers en die hadden de rijders er wel weer uit. En, dan, <laughs> en die boten die repareerden ze ook alweer, absoluut. absoluut. En, en Le Mans, wat dat is ook weer een apart hoofdstuk. Le Mans is een is een magische race. Het is, uh, het is natuurlijk 24 uur. Uh, alle topcoureurs rijden ermee. Uh, tegenwoordig rijden we drie man op een auto. Uh, overdag rijden we over het algemeen tussen de 50 minuten en een u uur en een kwartier. S'nachts rijden we een dubbele stint. Dat is dan uh, twee uur, 2,5 uur. Uh... Maar waarom, waarom 50 minuten en een uur? Wat... Nou, overdag is het warm. S'nachts is het koeler. En de hitte in de auto's was altijd het grootste probleem. Uh, tegenwoordig is dat beter. Toen ik met uh, Chrysler Vipers reed. Waren de auto's 70, 72 graden van binnen? Hoeveel? 72 graden. Dat zijn bijna sauna temperaturen ja, Dat zijn de sauna temperaturen En als je daar dan 2,5 uur in rijdt, dan ben je echt uh, totaal gaar. Dan heb je wel een stop onderweg na een uur om te tanken. En dan krijg je uh, koud water om te drinken en dat soort dingen. Maar je verliest zoveel vocht. Het is zo vermoeiend. Tegenwoordig zijn er nieuwe regels. Het is gewoon een beetje te gevaarlijk. Uh, nu mogen ze nog maar 38 graden zijn door een airco. Dus je houdt het nu verder. Ik kan me voorstellen dat er geen airco in die auto zit. Maar dat zit er dus inmiddels wel in. Nu is dat verplicht. Nee, maar en dan je... nog eens 38 graden. Ja, maar 38 graden is goed met te rijden. Nou, ja, dat is nog best wel. Nee, helemaal. dat gaat wel. Maar uh, nee, als het niet moet, dan doe je het niet. Want een airco kost vermogen. Ja, nee, precies. Ja, ja vermogen ja. kost snelheid. Dus, ja. Uh, ja. En we wilden gewoon met de Vibers 320 rijden. En niet 318. Dus ja, dan geen ja. airco erin. Ja, dat scheelt net een beetje snelheid. Ja. En nu is het verplicht en dan nou moet het. Maar, maar het, is, het is en het blijft een loodzware race. Ja, het is, het is fysiek een zware race. Het is voor de techniek is een zware race. Je moet uh, de auto goed kennen. Je moet goed anticiperen. Je moet uh, goed luisteren naar de techniek. Je moet goed aanvoelen. Het gaat erom dat je uitrijdt. Uh, een 24 uur, 4,5 kilometer rijden op race -rijd Met auto's om je heen die soms sneller zijn, soms langzamer zijn. Auto's die voor je of naast je eraf gaan. Er kunnen allerlei dingen gebeuren. Er kunnen banden klappen. Er kunnen remschijven uit elkaar spatten. Er zijn heel veel dingen die fout kunnen gaan als je goed rijdt en een goed team hebt en een goede auto kan toch goed gaan. Ik heb uh, van de zeven keer heb ik heb hem zes keer uitgereden. Dus uh, ja, bij mij is het vaak goed gegaan. Maar hoe hou je uh, uh, als, als rijder, want uh, dat wisselt dus om het uur of, of om de twee uur... Uh, of vijftig minuten, hoe hou je dan jezelf ontspannen? Want je zit toch gewoon als een blok beton op een gegeven moment achter het zuur. Oh nee, nee, nee, nee. nee. Je moet juist heel relaxed zijn. Adrenaline zorgt er voor de spanning, maar je moet zelf relaxed zijn... Uh, een voorbeeld geven op het rechterstuk van Le Mans... wat vroeger één lang rechtstuk was... waar ze tot 430, 440 reden. Er zitten nu twee chicanes in. Dus wij kwamen ongeveer op 320. Chicanes, dat zijn bochten? Dat zijn dat ze een korte links-rechts- of een rechts-links-bocht... om de snelheid af te rammen. Waar je dus van 300 naar 90 terug gaat... en dan begin je weer te accelereren. Maar op zo'n stuk waar je dan voor die chicaan bent... Rijd 320, want dat was de plek waar we konden drinken. Even je hand het raam uit, een heel klein raampje, om koude lucht naar je, naar je kop te, te, ja. te begeleiden, dat je even koeling krijgt. Uh, dat is het moment waar je relaxed. En dan rij je 320. Dat is natuurlijk voor <laughs> mensen die dat nooit rijden, is dat heel hard. Maar als je dat dan regelmatig doet, is zo'n moment 320 rijden, dat is het moment waar je kan uitrusten. Ja. Maar, ja, maar, maar hoe vo je voorkomt dan wel dat je spieren, want in die, al die andere stukken, ik kan me voorstellen dat je, je, moment... nee, je... bent niet gespannen. Nee, je gaat, je, je, uh, je bouwt geen niet geen spieren Nee, nee, nee je, moet, je moet niet je spieren spannen, je moet gewoon heel relaxed zijn. En dat lukt. Dat lukt absoluut. absoluut. U heeft een fragmentje meegenomen uit uh, 1842, geloof ik, van uh, Peter Ustinov. Uh, Peter Ustinov heeft uh, de Grand Prix van Gibral Gibraltar op een camouflage uh, uh, ja, gezet. In 1948, geloof ik, was het, 1948. En dat doet hij alle geluiden, doet hij zelf. De auto's, de mensen, het Italiaans. Hij was natuurlijk een man die vele talen sprak. En dit is voor autoliefhebbers echt een icoon van geluid en wat allemaal gebeurde. Luister er maar naar. Nou, nu zijn in the Italian pit, The fanfani car. is here and a, a really exclusive interview we have here with the great Paraguayan champion Ow, Maguera, no que fai. Jose Julio Fandango who uh is very very shy never likes to give interviews and we also have here oh, Giovinio uh, Rosarubi uh who will translate for us he is of course uh, the very uh, talented amateur driver and uh, Could you could you translate for us, uh, Mr. Rosa Ruby? I would be hey, pleased to do so. If you want to talk to to uh, Mr. who is here, and anything you want to ask him, I will do my best to translate to him. And uh, just one question: Does he think he'll win? Does he think he'll win? Uh, maar ik weet dat de niet weet he ik niet weet dat ik niet weet dat ik niet ik dat ik Well, dat is een very exclusive interview. Ik denk dat Mr. Fandango nooit eerder interviewt heeft. En bedankt, jullie beiden heel erg. Dank je wel. Het is eigenlijk wel bizar dat wie zitten te lachen om een fragment fragmenten 1948, maar het is echt grappig. Nou, Peter Justin was natuurlijk een fenomeen. Ja. Als je indenkt dat hij al die geluiden alleen deed in de studio. En het verhaal is ook, ik, ik weet niet of het waar is, dat hij zich eigenlijk nauwelijks had voorbereid. Hij had alleen met een, een, iemand als erbij en die had wat, wat pannen en potten en wat wilde op en troep en om, het, om de geluiden te maken. Maar hij had ook eigenlijk geen echt scenario gemaakt. Hij is gewoon maar begonnen. Uniek, uniek. Hans Hugenholtz is mijn uh, gast in Casaluna president-commissaris Van Spijker. Een gentleman, racer, wat, een gentleman een racer, ik vind het een prachtige kreet... maar wat ben je dan? Dan ben je niet van de straat en toch een racer of zo? Nou, dat betekent dat je het niet voor je beroep doet... dat je het voor je plezier doet. En de gedachte erachter is dat je je misschien wat netter gedraagt... op het circuit dan de moderne jongens... die toch wel uh, soms wel een beetje agressief zijn. Gentlemen hebben geld. Oh, niet altijd hoor. Er zijn heel veel gentleman racers die heel weinig geld hebben. Maar alles, het beetje geld wat ze hebben... besteden aan hun auto's om uh, te kunnen racen. U werkt om te racen? Absoluut, absoluut. Toen ik, uh, ik begon mijn, uh, mijn vastgoedcarrière bij Cor van Zadelof, daar heb ik verschrikkelijk veel geleerd. Een unieke man en een leuke vent. Um, en vandaar ben ik voor mezelf begonnen. Uh, niet dat ik bij Zadelof niet uh, goed verdiende, maar ik dacht toch, ja, het racen kost veel geld. Uh, ik ben begonnen in mijn studietijd als fabrieksracer voor Ford. Daar werd ik betaald. Maar zoeken is altijd een moeilijk verhaal op een gegeven moment zat ik voor de keuze weer nieuwe sponsors gaan zoeken. En altijd afhankelijk te moeten zijn van toch een verhaal om geld op te halen ergens. Of de keuze maken, zorgen dat als het niet van anderen komt, dat je het zelf ook kan doen voor een deel. Nou, daar heb ik voor gekozen. Ik heb mijn studie afgemaakt. ben voor mezelf begonnen. En uh, race sinds 1971. Maar het werk is functioneel aan het racen? Nou, voor, op, op, op meerdere manieren. Uh, ik heb het racen uh, uh, gebruikt voor mijn werk. Uh, ik heb heel veel... En dat doe ik nog steeds publiciteit gemaakt voor het racen. Voor, voor mijn werk met het racen. Daardoor ook opdrachten gekregen. En bijvoorbeeld het hele pitscomplex op het Zandvoort hebben wij gebouwd. Uh, en in het buitenland, ik heb toevallig net mijn bedrijf in Frankrijk verkocht. Maar in het buitenland, als ik in Frankrijk zaken deed, ook met overheden... of je sprak met een prefet en je vertelde dat je zeven keer helemaal had gereden... Ja, dan, ben je, dan is het een heel ander verhaal. Dan wordt dat het onderwerp en dan zijn de zakelijke perikelen die je hebt... die worden toch wel wat sneller geregeld. Dat helpt enorm. juist ja, is dat zo? Ja, als... Maar gewoon, mensen vinden het leuk. En, en omdat ze het leuk vinden... Mensen vinden het leuk. Uh, in Frankrijk is het natuurlijk Le Mans... Ja, als je, als je de 24 uur van Le Mans hebt gereden... ben je voor de meeste Fransen... die toch wel iets van Ouderswoord weten... ben je al een held. En door het simpele feit dat je er geweest bent. Want dat is natuurlijk toch voor, de, voor, voor elke Fransman... is dat de droom om daar eens een keer in die race te mogen rijden. En dat was voor u ook? Oh, absoluut. Ik was de eerste keer Le Mans met mijn vader in 19... Twee... nee, 64. Of vijf... 65. 65. En uh, ja, ik zat er voor het GT-40 rijden. Maar ja, dat was voor mij het summum. Ik heb al jaren een GT-40. Ik heb er inmiddels allemaal gereden. Dus ik ben een van de weinigen, want elk jaar lopen daar 400.000 mensen rond. Allemaal mensen die dromen hebben. Ik ben een van de weinigen die die droom heeft kunnen waarmaken. En dat is een enorme voorrecht. Toch heeft hij ook niet alleen leuke herinneringen aan de man. Ik heb daar met mijn GT-40 één keer een probleempje gehad. Uh, met een lekker benzinetank. En met 280 remmende voor. Uh, de tweede chicane op uh, Uno Dier, het lange rechte end. Uh, zet er in één keer vlammetjes op de neus. En uh, toen waren die vlammetjes waren steekvlammen in het interieur. Uh, ik wist gelukkig waar ik was, dus uh, ik heb de blusser aangezet. Ik, ben, uh, ik heb de auto gestopt bij de, bij de, bij de baancommissarissen. Het kostte toch even tijd. Ik uh, ben eruit gerold. Uiteindelijk uh, drie dagen in het brandwondencentrum gelegen... met uh, derde gaats verbrandingen. En gelukkig had ik een zonnebril op, dus mijn ogen waren... Uh, maar uh, gered. En ik had mijn gezicht verband, maar uh, zes weken later was het weg. Dus dat is een, uh, dat was een technisch probleem. Het was niet een fout van mij. Het is gebeurd. Het is over het maar gebeurt Een technisch probleem door. betekent een gesprongen benzine? Nee, het nee, was, was een lek in de benzine-tank. Zo'n rubber-tank. En, zo rubber -tank. en die zijn, dat zijn gelijmde tanks. En die waren vroeger altijd heel veilig. Tegenwoordig is benzine zo agressief door allerlei uh, chemicaliën. Dat de lijm die tot dusver werd gebruikt eigenlijk werd, werd opgelost. Dus er is gewoon een lek ontstaan. En uh, bij het remmen is die benzine op een. Uh, op een remschijf gekomen. Even een dekende in Of de baff baf, en dan heb je de nou ja, een... Het is echt gekke als je tanks in het midden van de auto en achter in de auto zitten, om dan in één keer op de neus vlammen te zien. Want er, er zit geen benzine. Dus dat was even een rare gewaarwording. Maar goed, om, u zegt ja, die vlammen zaten op de motorkap. Dat, dan, dan denkt elke coureur foute boel. Uh, maar het zat ook meteen in het interieur? Meteen, een steekvlam. Meteen de steekvlam. En, ik, en ik, ik wist waar de brandblusser zat. Er zit een drukknop, dus uh, ik heb meteen die brandblussen ingedrukt... Mijn benzinepomp afgezet, ontsteking afgezet... en de auto tot stilstand gebracht. Maar het gebeurde wel met 280. Dus dan ben je toch even een paar seconden bezig om tot stilstand te komen. Ja, want het duurt, Hoe lang duurt het een paar seconden voordat je stilzet? Nou, ik denk ook na een seconde of vijf stilstand. Vijf, zes seconden. Wat gebeurt er in uw hoofd op zo'n moment? Um, de eerste gedachte die ik had is... Uh, dit gaat mij niet gebeuren. Dus ik was er heel snel uit. Ja, maar dit is een einde dat misgaat. finaal misgaat. Ja, daar dacht ik niet eens aan. Maar wat bedoelt u dan? Nou ja, uh, ergste verbanding hebben we zoiets dergelijks. En uh, nee, ik dacht gewoon, dit, dit ja, ik, ik stop gewoon en ik doe wat ik moet doen. En dat is to toch wel ook weer de routine dat je in je, in je gedachten wel eens zo'n situatie hebt doorleefd. En dus je moet weten waar je brandblad zit, je moet weten waar je benzinepompen zitten. De schakelaars. Dus ook terwijl die steekvlam er was geweest. Dat was overigens heel snel hoor. Dus die vlammen waren, het brandde wel een beetje om me heen. Maar naar mijn gezicht was het één steekvlam. Um, dus ik wist wel wat er, uh, ik zag wel vlammen. Mijn ruiten waren meteen helemaal zwart. Ook dat maar nog. Ik, wist, ik wist waar ik was. Ja, maar nul zicht dus. Ik had nul zicht. Maar ik wist waar ik was. Ik wist dat ik recht uit kon rijden. Ja, als ik vol rende, ik wist ik ook waar ik zou stoppen. Maar je moet weten waar die pompen zitten. En je tikt die pompen aan en uh, ja, het zaakje stopt. Ja, en, en dan rolt hij uit die auto en, en u voelde aan uw gezicht meteen foutenboek. Ja, ik voelde dat dat niet goed was, dus ik heb hem helemaal afgezet. En uh, dus de baancommissaris gaf me wat flessen water. Dus ik heb water over mijn kop gegooid. En uh, uh, ik heb een t-shirt van iemand gekregen wat ik nat heb gemaakt. En uh, um, uh, ja, ik heb mijn gezicht gewoon afgekoeld. Daarna meegenomen naar het uh, medisch centrum. En die hebben me goed behandeld. Daarna volgende ochtend naar uh, Toer, ze dus is een brandonder brandwondencentrum. En die hebben een uh, speciaal product gebruikt. wat de uh, Amerikaanse uh, luchtmacht gebruikt. voor verbanden piloten. En dat beschermt je huid. en dat voedt je huid. zodat de huid niet open gaat. Maar ik zie aan uw gezicht niks. Nou, ik heb één plekje boven mijn lip. Dat is alles. Maar inderdaad, ik, uh, Mijn gezicht heeft drie weken lang. was mijn gezicht zwart. van de kosten uh, van het verbanden. Dat was niet zo fraai. Want ik neem, neem aan dat u thuis kwam en dacht. I nou, mijn vrouw die was op het circuit, dus die is er altijd bij geweest en toen oh, is ik thuis wel kwam, heeft allemaal gezien ook. Ja, ja, ja, die die schok eventjes toen ik uh, toen ik uh, in het bandondercentrum lag en door die zalf uh, krijg je een soort zwarte korst op je uit. Die wordt drie, drie keer per dag afgespoeld onder de douche in een in een in een sterile kamer. Um, maar mensen die me zagen, die schrokken wel even. Ja, goed, ik zat ik zat op een gegeven moment zwaar aan het verband en zo en uh, zes weken later was alles weg. Dus ik denk ook niet eens meer aan het terug. Het is iets. Uh, nu je het zegt, denk ik aan. En uh, praten we erover. Maar het, is, het speelt voor mij geen rol. Maar hoe kan dat dan? Want is het dan, is dan de kick van het rijden zo groot dat u denkt van nou, euh, ook, pff, weet je, een plaatje op de weg? Ja, maar als ik over straat loop, kan er ook iemand. De macht als uur verliezen mij van de soep afrijden. Uh, ik, in de raceauto zit ik in een omgeving waar mensen zijn als er iets gebeurt die me meteen helpen, die me eruit halen, die weten wat ze moeten doen. Alle auto's rijden dezelfde richting op. Uh, ja, racen is echt, echt... je dan het. Formule 1 of iets dergelijks, daar is iets meer gevaar bij. Maar racen is niet echt gevaarlijk. Toch snap ik het niet helemaal. Ik ben een zeezeiler. Uh, ik, ik, ik weet dat het risico is. Veel gevaarlijker. Is misschien veel gevaarlijker. zou zomaar kunnen. Ik ben één keer overboord gevallen en het heeft maanden heeft dat in mijn systeem gezeten. Ja, maar, Terwijl je weet dat je risico's loopt. Ja, maar overboord vallen is een langdurig proces. Daar ben je minuten ben je bezig voordat je eruit bent voor die stuit hebben gehaald. En het risico, je weet als je in het water ligt... het zou wel eens lang kunnen duren. En we dus ze zouden wel eens niet terug kunnen vinden. Ja, en dat speelt je kop. Absoluut. Dus de, de, de, de, de, toch wel de paniekgedachte is nog wel heel anders. Ik wist waar ik was. Ik wist wat ik deed. Ik wist wat ik, wat ik moest doen. Ik wist wat, het, wat nodig was om eruit te komen. That's it. Ja, maar daarna, dat begrijp ik. Dit begrijp ik goed. Ja, daarna, da daarna gaat die film zich toch vele maanden hun ja, hoofd afdraaien. Ik moet zeggen, de, de, de, de, de dag daarna, dan komt even de schrik... Van shit, dit had echt anders af Het Dit had heel, na, heel naar af kunnen lopen. Het had heel naar af kunnen lopen. Uh, als ik toevallig niet mijn bril op had gehad. Als ik mijn van niet toch of een deel over mijn gezicht had gehad. Dat is die, die, die, uh, dat die, die muts. Dat is muts, ja, die brandvrij is. Uh, maar ja, uh, goed, het is goed afgelopen. Dus, wat moord? we We gaan muziek draaien. Hans Ugenholt is mijn gast. En um, wel muziek van... Even denken, je had twee dingen mee gaan. De uh, Beach Boys, oh ja, dat zouden we gaan draaien. Beach Boys, ja, dat waren mijn absolute favorieten. Uh, toen ik jong was, een paar keer bij een concert geweest. te keer waren ze in Amsterdam, gingen we met een hele groep naartoe. Uh, ja, dat was absoluut Californische muziek. Uh, ze waren ook liefhebbers. Ja, dat was Jeff En ik luister nog steeds aan de Beach Boys. I, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair. Hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air I'm digging up Just because Migrations are happening op verzoek van uh, Hans Hulgenholtz. Wat, wat maakt een goed een, een, een racecircuit een goed racecircuit? Um, Variëteit, uh, technisch moeilijke bochten. Um, het heet road racing. Dus een circuit moet altijd iets in zich hebben van een mooie weg... die je ergens kan vinden. Uh, dus natuurlijke hellingen, natuurlijke bochten. Uh, een, een, een simpele, rechtdoor 180-graden bocht hoort niet op een uw vader was een meester in het tekenen van goede circuits? Absoluut, absoluut. Hij heeft een behoorlijk aantal Formule 1 circuits uh, getekend. Uh, een aantal wordt niet meer gebruikt. Uh, zoals Zolder en uh, Garama in Spanje, Nivel in België, wat al lang niet meer bestaat. Maar Suzuka in Japan bijvoorbeeld, dat was echt een masterpiece... waar hij zonder enige beperking mocht ontwerpen wat nodig was. Wordt nog steeds gebruikt. En elke coureur zal ook zeggen dat dat een fantastische... Bijna, bijna alle coureurs noemen twee favoriete circuits. Dat is de Spa-Francorceau, wat echt een natuurlijk circuit is. Uh, gewoon door de, de hellingen in, het, in, in, in België en, en, en uh, Suzuka in Japan. U heeft een tekening bij u. Ik heb een tekening bij me. En uh, uh, in de voorbereiding van het programma hebben we het er een keer over gehad. Wat je op zo'n circuit. Want wat is dit? Dit is de originele tekening... Dit van is een de vader. van de originele tekeningen. Dit is de definitieve versie. Even op de grond gaan zitten. We zitten hier zien grond. we op de tekening nog um, veranderingen... veranderingen aan de bochten die mijn vader erin getekend heeft. Hij schrijft, er staat ook een notitie ergens. Nog niet definitief. Verandering bocht D moet nog veranderd worden. Heeft oh, hij... we hebben op zijn kop. Ja, we hebben op ja. we, we Hij heeft, uh, heeft hier uh, lijnen veranderd. En dit is dan later verwerkt in de definitieve tekening... Uh, nog, nog wijzigingen mogelijk. En dan zie je dat die in een, uh, dit is bijvoorbeeld de spoon curve. Uh, daar, daar zijn dan uh, drie verschillende radiussen achter elkaar. Dus die bocht is niet zomaar op een standaard manier te nemen. Dat moet je echt leren. Je moet echt uh, de techniek kennen. En hoe hou je de snelheid erin en hoe je, maak je de grootste snelheid bij het, bij het uit de bocht wegrijden. Want als je dat niet goed doet, wat gebeurt er? Nou ja, zo? als je te vroeg in stuurt, dan lig je er hieruit, in het midden. Of je ligt aan het einde, dan lig je eruit. En dan moet je op de remmen, eh, omdat je er dreigt af te vliegen... Nou, dan ben je al je snelheid kwijt voor het hele stuk daarna. Dat is een lang stuk. rechtstuk, komt er dan? Ja, dat een enorm lang rechtstuk. En hier zit nu tegenwoordig een chicaan voor de start-finish. Omdat de snelheden veel te hoog waren. Maar dit circuit is getekend in 64, of 63. Toen reed een gemiddelde Formule 1 auto hoe hard? Nou, de topzijde lag toen bij 240, 250. En nu? Nou, als je het recht een stuk lang genoeg maakt en je maakt de overbrenging eh, daarvoor passend, rijdt hij gewoon 400 of uh, nog harder. Of is, is, is deze, waar we nu naar kijken, deze kaart is op de, de site Casaluna.ncv.nl uh, ook te zien. Dus als u denkt, we wat, wat, wat kijken ze naar, kijk even mee op de computer Casaluna.ncv.nl. Uh, ik, ik zie een heel bochtig, bochtig traject. Heel veel, hier is weer lang rechtstuk. Dan komt er een hele scherpe bocht. Dan komen weer een paar flauwe nou, bochten. Dit is, een, dit is een vrij grote bocht hoor. Dit lijkt al scherp, maar dit is, een, dit, is een, dit is een lange bocht. En dit zijn bochten, die ga je omhoog. En, en, en hier, ga je weer naar, uh, hier is het hoogste punt. En dan ga je hier weer naar beneden. Uh, hier ga je onder de tunnel door. Want dat is ook uniek. Het is een soort achtvorm. Wat je nooit echt ziet op een circuit. Veel zelden, maar het kwam, gezien de ligging van de trein kwam dat het beste uit. Dit is, dit is een herp en die, die is scherp. Maar hoe, hoe kwam dat nou tot, uh, uh, tot stand? Dan? Want dit is in 1962 is het, 26, het gebouwd. Ja. Ja. Uh, uh, uh, hoe, hoe kwam het tot, dat contact tot stand? Nou, mijn vader uh, was directeur van het circuit van Zandvoort. En uh, was al heel vroeg bezig met de veiligheid uh, voor het race. Uh, had al een aantal circuits getekend en uh, gebouwd. En hij kreeg op een gegeven moment een telegram. Want zo ging dat toen. Van uh, Satchiro Honda, de eigenaar van de Honda-fabriek. En uh, dat stond heel simpel in. Come to Tokyo, Honda. Dat was het. Dat, dat was alles. Dat was alles. Niet en... waarom of. <coughs> nee, uh, nou ja, sure. wel waarom, maar. Komt to er Tokio. En toen een paar dagen later kwamen de tickets. En toen is hij naar Tokio gegaan. En heeft daar uh, twee of drie weken gewerkt. Hij had er een enorme zaal waar een maquette stond van een terrein. En uh, dat was het terrein wat Honda had gekocht. En hij zei: daar moet ik een circuit hebben. Dus mijn vader is begonnen op die maquette en met tekeningen. Toen met een helikopter over het terrein heen. Kijken of het allemaal wel kon. Dat uh, was heel grappig, want hij vloog uh, de eerste keer over dat terrein heen... en hij had al wat schetsen gemaakt om te kijken met de hellingen... en zo met de hoogtelijnen, klopt dat allemaal een beetje. En op een van de plekken waar het zoekie moest lopen... zag hij allemaal reisveldjes. En uh, zij zei tegen de man van Honda... wat doen we ermee? Ja, dat is geen probleem, dat lossen we op. Dus ga, ga maar door. Drie dagen later vloog ze weer over en de reisveldjes waren weg. Dus mijn vader, die dan toch wel enigszins sociaal voelend was... Ja, wat is met die mannen gebeurd? Ach, dat is allemaal geen probleem. Ze hebben een nieuw veldje gekregen, 20 kilometer verderop. En die zijn helemaal gelukkig met dat geld opgelost. We gaan ze circuit bouwen. Het is gewoon de Japans oplossing. Wij hebben een circuit, het gebeurt gewoon. Ja, fijn. En niet al te lange tijd later lag het circuit daar. Het voldoet nog steeds, blijkbaar. Ja, er zijn aanpassingen nu. Ja, er zijn natuurlijk voor de veiligheid aanpassingen gedaan met grindbakken en dat soort dingen. Dat is normaal, want er zijn nieuwe regels voor. Maar nogmaals, ik sprak. Vorige week in Italië sprak ik Mika Hakkinen tennis de Mille Miglia. En die zei ook nog steeds... ja, het is uh, een van mijn favoriete circuits, Een van de twee beste circuits die er ooit gebouwd zijn. Heeft u wel eens op gereden? Mag dat überhaupt? Als, als, uh... Ik heb er gereden. Ja? Ik heb de duizend kilometer van Suzuka gereden met een, uh, een Chrysler Viper. Met een buitenlucht van uh, 38 graden. Oeps. Ja, ja toen, was de, toen was de hitte echt ernstig. Dus uit de auto komend, daarna in... Uh, in je, in je boxershirt een uur lang onder een koude tuinslang zit om bij te komen. Met je voet in een bak ijs. Ik zou bijna zeggen, bent u niet te, niet te oud voor dit soort grappen? Maar ja, dat dat dat. Nou, ja, op toch? Vergeet niet dat uh, in de 50 jaren Vanjo werd nog een keer wereldkampioen... die ik geloof ik 53 was. Ik ben nu 60. Ja, ik ga nog een jaartje of tien door. Minimaal. Ja, in dit tempo ook. En waarom niet? Ja, dat weet ik niet, ik vraag het. <laughs> Nee, ik vind het nog steeds leuk. Mijn vrouw vindt het nog steeds leuk dat ik race. Dus uh, uh, de race evenementen zijn fantastisch. Je ontmoet er uh, hele leuke mensen. We hebben heel veel vrienden met racen. Uh, we reizen veel. Ik race nog altijd in Amerika. Ik race door heel Europa. Ik heb in China gereisd. Ik heb in Japan gereisd. Je ziet mooie delen van de wereld door het racen. Uh, nee, het, is, het, is een, het is een heerlijke sport om te doen. In twee uur wil ik praten met de luisteraars. Dat bent u er niet meer, en dan willen we het hebben over racen en uh, uh, uh, als het ermee samenhangt, en misschien ook wel met name over rallies. Want ik, ik kan me herinneren dat niet eens zo heel lang geleden half Nederland aan rallies deed. Dat bestaat toch wel? Maar dat is dat is toch een beetje voorbij? Of ben ik nee, nou gek? Nee, nee. Er zijn met name voor er zijn er heel veel rallies. Uh, er zijn er wat in Nederland. Uh, ik rij al 15 jaar lang de Tour Auto. Dat is een, een rally van een beroemde rally. Dat heette vroeger de Tour de France, maar die naam mogen ze niet meer gebruiken. De Tour Auto, die heb ik 15 keer gereden. Die heb ik inmiddels, uh, uh, dat is de 320, 330 auto's. Die heb ik 7 keer gewonnen, Van uh, 5 keer met mijn echtgenoten. Mijn, mijn echtgenote heeft vroeger ook gereest, Ik ben met een Française getrouwd. Die gek is van auto's, net als ik. Ze rijdt verschrikkelijk goed. En uh, we rijden samen rally's en we winnen rallies samen. En dat is. Uh, Uniek. Ik ken huwelijken die klappen door vrouwen die denken ze goed rijden. Ik wil graag in twee uur praten over... maar die van nu kan het waarschijnlijk echt, hoor. Uh, praten over auto's en verhalen. Ik wil een verhaal over één auto. één verhaal over één auto. Over een droomauto, of over een droomreis... of over een droomgebeurtenis. Dat in de tweede uur. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van de naar 0800-1121. Mailen kan NCV.nl. Dat is allemaal straks in het twee uur. Zometeen de VPRO... Uh, daarna om 1 uur is de NCV weer terug. Hans-Hugenholz, hartelijk dank dat u hier was. Ik vond het heel leuk. Eerste dank. race is wanneer? Komend weekend. Ik heb al gereisd op, uh, in Barcelona. En het komend weekend zaterdagavond de 2 uur race op Spa. Blijf heel. Oké, okay, aan het doen. Dank u wel. Dank. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.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 Uw gastheer, Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goeiedag dames en heren. Uh, het is uh, dinsdag en het is natuurlijk, uh, uh, vandaag is een speciale dag. Het, uh, een van de redenen waarom het een speciale dag is, daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar de andere reden is natuurlijk dat uh, uh, op deze dag, uh, uh, in 1918, de wapenstilstand uh, ja, op, op rigoureuze wijze uitbrak. Na uh, 1914, 1918. En uh, nou, dat wordt nog steeds uh, op scholen natuurlijk uh, herdacht. Met uh, veel gezang en vlaggenvertoon. Uh, en we uh, nou, wensen iedereen die die uh, uitbreken van de wapenstilstand uh, viert dit jaar, uh, deze dag daar heel veel plezier mee. Uh, en, en dan zou ik zeggen, zing allemaal eventjes met elkaar. Ik had een wapenbroeder, nu heb ik hem niet meer. Hij is in de strijd gebleven, hij is in de strijd gebleven. Ik minder hem teer. ik minder hem teer. Ja, goeiedag, dit is uh, Peer van Eersel. Ja, toont, het, het komt weer bij mijn hoofd op. Dat zong mijn opa vroeger al, toen ik bij hem op zijn schoot zat. En toen zei hij, dit lied moet je goed onthouden, want dat is, gaat over onze vrienden. Die... Uh... Ja, die ze gesneuveld zijn. Ja, die vrienden die aan de Iper hun leven hebben gegeven... voor het Groot Duits Rijk, wat mislukt is toen. Ja, dat hebben ze later nog een keer geprobeerd. Weer mislukt. Nou ja. Uh... Maar uh, verder besteden we daar in deze uitzending... geen aandacht meer aan. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk... Hoi. Voor het volk. Opa, zei altijd... Petta voor het verleden, jas uit voor de toekomst. Einde Bergrijkse volkswijsheid. Ja, dames en heren, het is natuurlijk heel belangrijk nieuws juist vandaag. De 11e van de 11e. De opening van het carnavalsseizoen. Wat toch ieder jaar eigenlijk een heel feestelijk gebeuren altijd is geweest. En daarom heel Bergrijk zich de eerste avond al in totale coma zuipt en dan afwisselend daaruit raakt, braakt en weer in coma geraakt. Nou ja, het, het, het feestelijke volksfeest, carnaval. En daar hangt dit jaar een, ja, een, een sluier overheen, mogen we toch wel zeggen. Ja, en je kan dus zeggen, goeiedag, dit is peer van eerste. Je kan zeggen, Toon, dat het, het, het, het Berghijks carnaval... Heeft, ja, is eigenlijk in de afgelopen tachtig jaar is uitgegroeid... tot het belangrijkste ja. carnaval, eigenlijk, dat de meeste bezoekers trok... Het bekend stond als betrouwbaar, groot assortiment uh, bier, altijd, en drank, En feestartikelen en praalwagens. Het was, ja, het, het was eigenlijk gewoon maar het carnaval. Het was misschien, dat moet eerlijk toegegeven worden, wat duurder dan de andere carnavals in de omgeving. Maar er maar, stond dan ook kwaliteit tegenover. Precies. Het was kwaliteitscarnaval. Inderdaad. Maar goed, uh, de vorige prins carnaval, we weten uh, allemaal... die is eigenlijk iets te lang prins carnaval gebleven. Want ja. die heeft heel veel gedaan om het berg carnaval... in de vaart toen op te stoten. Maar de laatste jaren ja, het kwamen toch wat schandalen naar boven. naar boven. En met name doordat hij vertakkingen had... naar nou, andere carnavals waar ook dingen misgingen... Uh, ja, is deze prins dus uiteindelijk uh, met pek en veren... Uh, over de dorpsgrens heen gezet. En... Uh, en nou, nou komen we tot de werkelijke kwestie. Nu heeft de Raad van Elf besloten een uh, prins aan te stellen. Uh, niet van hier, van ver. En uh, die prins, uh, hij Dirk de Boer, u heeft het misschien al uh, horen gonzen... Uh, heeft nogal een uh, ruim eisenpakket op tafel gelegd... om hier prins carnaval te zijn. Ja, want je weet, prins carnaval, dat doe je voor consumptiebonnen. Precies. Dus je krijgt, omdat een prins carnaval veel moet vetteren... en hij moet aan klantenbinding doen, hij, moet, hij is het gezicht van je carnaval. Uh -huh. uh, dus hij, hij krijgt natuurlijk consumptiebonnen. Precies. En dan zijn dat zo'n zo, zo ongeveer 50 tot, uh, tot 100 consumptiebonnen per avond. Dan kan hij kwistig uitdelen. En dat is belangrijk voor het ge gezicht van het carnaval. Ja. Maar deze Dirk de Boer, die dan door de Raad van Elf naar voren is geschoven... helemaal uit het niets eigenlijk is opkomen duiken... Uh, die heeft... Bedongen dat hij eh, nu een kleine 100.000 consumptiebonnen per avond gaat vangen. Ja. En waarbij, mocht hij onverhoopt weggestemd worden of weggejaagd worden, wegens niet goed functioneren, daar nog eens een keer 1 miljoen consumptiebonnen achteraan krijgt. Ja. En dan nog eens heeft hij gekregen 245.000 opties op consumptiebonnen van het volgende carnaval. Precies. Nou, dat is uh, menige uh, vieren. In het verkeerde keelgat geschoten. En er dreigt nu een, uh, ja, een boycott. van het carnaval. Uh, van dit jaar. Uh, ja, maar dat zou verschrikkelijk zijn. Dat zou verschrikkelijk zijn. Dat is het, het, het, toch, wij zijn toch het, het, het vlagpaard, hoe heet dat? Het uh, mastschip. De modder. modder uh, van uh, de, de boegpaal. Dat is een verantwoordelijkheid die je zorgvuldig mee om te gaan. En door de vorige prins carnaval, die eigenlijk zijn grootste zonde was... dat hij naar buiten toe het carnaval in Bergrijk leuker heeft voorgedaan... Het dan was. het eigenlijk was. Hij heeft daar toch mooi weer gespeeld. Terwijl het carnaval ook wel eens iets minder leuk was. Ja. Daar heeft hij over gelogen, hij is weggejaagd. En nu is daar dan die Dirk de Boer geparachuteerd door de Raad van Elf in ons Bergrijk. Nou, we, we, we hebben hem uh, aan de lijn. Ja, moet ik misschien even zeggen nog dat de Raad van Elf uh, daarbij heeft gezegd... deze meneer Dirk de Boer heeft in uh, Friesland uh, geweldig werk verricht... als organisator van de kermis van Dokkum... die nu inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste en succesvolste kermissen. Nou, het is de gro grootste kermis geworden van Europa. Oh, kijk, nou. En, en is daarmee... zelfs bezig met vestigingen in Japan en Verenigde Staten. De kermis van Dokkum, hè? Ja. Maar goed, we, gaan, uh, we hebben telefonisch contact als het goed is. Hallo, uh, heb ik meneer De Boer aan de lijn? Hallo, ja, uh, ik hang in de lucht op dit moment. Ja, u bent in de uitzending, hoor. Oké, okay. goedemiddag. Ja, U goedemiddag. heeft, uh, als het goed is, uh, via de vork uh, mee kunnen luisteren. Ja. Uh, kunt u eens een eerste reactie geven op het feit dat uh, toch veel mensen... verbolgen zijn en nu dreigen met een boycott van het carnaval? Hey, kijk, ik begrijp uh, de hele commotie rondom het hele uh, ding. Maar ik wil even zeggen dat het natuurlijk niet een kleinigheid is. Ik, uh, ik heb uh, jarenlang ervaring gehad met uh, de kermis in Dokkum. Ik heb die groot gemaakt. Ik ben goed in mijn ding... En uh, daarvoor hebben ze mij ook nu in Bergijk uh, ingehuurd om zeg maar, het, het oude wetse kwaliteitscarnaval, want daar, daar draaide dan toch om, het oude wetse kwaliteitscarnaval weer een nieuwe input te geven. Ja, maar dag. dit speelt van al, uh, Meneer De Boer, u mag dan een hele pief zijn in uw werk en uh, daar de kermis van Dokkum groot hebben gemaakt. En uh, u, u zal misschien best goede dingen doen hier voor het Bergijkse carnaval, maar waarom zo'n exuberant uh, groot aantal vanom, consumptiebonen... Wat is dat voor u bedoelt waarschijnlijk exorbitant. Exhibit uh, dat, dat zal ik u kunnen uitleggen, uh, meneer Van Eersel. Exhibitioneel. Uh, kijk, ik heb jarenlang in Dokkum gewoond. Ik heb daar mijn, uh, mijn contacten, mijn, uh, mijn familie wonen... Het, het kost nogal wat voor mij emotioneel om überhaupt op mijn lievelingsprovincie te gaan verhuizen. Naar dit uh, prachtige Bergeijk, waar ik ook wel zielsveel van hou. Maar goed, je laat wat achter en je zet ook wat op het spel. Ik bedoel, mijn kop uh, hangt in elke winkelruit op dit moment. Als de nieuwe prins Carnaval, prins Dirk I in uh, Bergeijk. Ik, uh, ik geef mijn privéleven eigenlijk totaal aan de Bergeijkse gemeenschap. Dat, Na dat deden alle prinscarnavallen voor u ook. En die vroegen niet zo'n exibu... Ex ex ex ex nou ja, die deed het in ieder geval met minder consumptie. Veel ja. ruim, ruim veel minder consumptiebonnen. Ja, want het feit dat u zoveel exhibits, ex veel van die consumptiebonnen eist... moeten nu de bergijkenaren heel veel meer gaan betalen... voor hun boekje consumptiebonnen. Ja, maar ik garandeer daarmee dat het ouderwetse kwaliteitscarnaval... waar ik voor ben ingehuurd, dankzij meerdere consumptie... ik kan meer consumptiebonnen weggeven, ik kan zelf meer innemen... dat daardoor het ouderwetse kwaliteitscarnaval weer op de rails zal komen. Dat is een, een ja, garantie die ik ook kan geven binnen is, nu en vijf jaar. Dat is uw vakmanschap. Dat staat hier niet ter discussie. Wat hier wel ter discussie staat, is die... is die... De vorige minister-president noemde het nog... De, dat de, de top van het zakenleven zich te buiten ging aan... Exibi, exub, exubatie... Z, uh, zakkenvullerij. Ja, dat wil ik tegenspreken, dat laatste. Dat ja, is... maar u bent nu wel... terwijl de, de, de code voor het andere prinsencarnaval in de maak is... bent u toch bezig een slecht voorbeeld te geven met dit... Ex... Ex. Met uw exhibu. Ja, uh, Peer, Peer, laat maar even. Laat maar even. Ex. Hey, Peer. Peer. Ex. Ja. Uh, meneer de Boer, nu beweert u dat, uh, carnavalsverenigingen, uh, ex uh, ex dat carnavalsverenigingen. Ex. bici. Ex. Dat carnavalsverenigingen. Expionistisch. Ex bionistisch hoog bedrag aan consumptiebonnen. Hè? Huh? Ja, maar nu beweert u dat zeg maar, eh, carnavalsgemeenschappen in Japan en, en Amerika... dat soort exhibitionistische aantallen... Consumptie, de hele gewone consumptie uh, van Het is echt misdadig exhibitionistisch. Dat dat heel normaal is? Dat is daar heel normaal. Dat gebeurt daar eigenlijk aan de lopende band. En ik denk dat uh, het carnaval in Nederland, vooral in Bergrijk... ook die kant op moet gaan. Het is, als ik nog even mag, een vijfjarenplan. plan. Uh, ik zal vijf jaar prins blijven. Ik heb mezelf een uh, motto meegegeven. Dat is lachen, lachen lachen, leuk, lig je lekker in een deuk. Dat zal het motto zijn van de komende vijf jaar in uh, België. Ja, maar uw vakmanschap staat, staat niet in de we discussie we wel. Uw ex-exibutie... Ex ex hangt uw prijskaartje aan. In dit geval zijn het consumptiebonnen. Gaat u kijken in Japan, gaat u kijken in uh, Amerika. Daar is dat uh, doodnormaal. Maar wacht even, want ik hoor nu uw motto. Lachen, lachen, lachen. Uh... Lachen, lachen, lachen, leuk. Uh, lig je lekker in een deuk. Maar het is dus niet meer zuipen, zuipen, zuipen... en de rest van het weekend kruipen. Nee, dat hebben we veranderd. Het bleek uh, vanwege uh, afnemende bezoekersaantallen niet meer te werken, dat motto. Dus uh, oh. we hebben dit uh, motto laten bedenken door een bureau. Het uh, is onderzocht en het gaat, ik garandeer u dat het gaat werken. Nou, mag daar dan een consumptiebom tegenover staan? Vraag ik... Ja, maar niet zo'n exributie. Ik wist het net. ga je? Ik, uh, ik, uh, ik dank u voor dit uh, interview, dank u wel. Ik wens dus niet op deze manier bespot te worden, meneer Van Eersel. Nou, dat gaat u nog vaker gebeuren. Dag, meneer De Boer. Dag, meneer. Dag. Ja. Nou. Dat was meneer De Boer. Ga jij naar uh, het carnaval? Ik pijn ze niet over. Als er iemand zo'n... Ik ga gewoon thuis zitten. Ik haal 16 kratten bier in huis. is En ik ga me gewoon vier dagen helemaal... aan moten zuipen. Maar ze zien mij niet op straat. Ze zien mij niet bij de praalwagens. Ze zien me niet op het hof. Zit je niet ik, bij Beeks. Ik, ik zit thuis. Ik, ik, ik ga naar Carnaval Eersel. Is ook nog eens goedkoper? Dat is waar, dat is misschien ook een goed idee. Ik ga gewoon een idee aan naar Carnaval Eersel. Dus daar is eigenlijk geen reet aan. Heel kil, koud. Goed, ja. Goedkoop Carnaval. Waar de feestartikelen in dozen staan. Een beetje Oostbloksfeer hangt. Maar wel heel goedkoop Carnaval. Precies. Waar allemaal van die dikke wijven, van die uh, nylon schorten. Je een beetje. De, de, dan gaan wij daar wel zuipen, zuipen, zuipen en de rest van het weekend kruipen. Maar dan wel een stukje goedkoper dan hier in Bergrijk. Precies. Tijdje, eerst onze carnavalsmuziek. Oh. Oh. Dat hebben we gehad. dat hebben we gehad. dat hebben we gehad. Ja, bedrijfsnieuws. Je heeft het allemaal gehoord de baby dump die is was opgegeven en toen overging tot de mogelijkheid om baby's op te halen. Uh, daar wordt zo weinig gebruik van gemaakt... dat de babydump nu uh, bij uh, één baby halen... Nee, wat zei ik? Uh, vijf baby's halen, nul betalen is het nu op de babydump. Bosdijk, Eindhoven. Nou, tot zover deze uitzending vandaag, dames en heren. Uh... Nou, ik kom al een beetje in de stemming, ja. moet ik zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja wel. Ja ja, ja, ja. Jawel, ja. ik wel. Ik kan me allemaal niet schelen. Ja, Ik, ja. Uh, ik, ik, ik, kijk, ik, ik, ik, de voorpret begint alweer. Nou, we gaan in ieder geval indrinken. Het bewusteloos worden, ik, dat drie dagen lang, Radio heerlijk. We gaan vanavond in ieder geval Radio. ons flink indrinken om, uh, ja, dan hebben we daarna nog een paar maanden om ons te herstellen voor het echte werk. En uh, u thuis ook. Uh, Probeer er toch een fijne dag van te maken. En uh, voor alle zieken zeg ik uh, beterschap en alle gezonde mensen in Bergrijk. Kop op!